Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. De kiezers zelf, die lopen nog niet warm. Maar de politici, lokaal en landelijk, die hebben het er maar druk mee. De gemeenteraadsverkiezingen over een week of drie. Kees Boman ook. Straks praat hij bij ons over het laatste nieuws. En het gaat zo goed met het halen van de Europese klimaatdoelen... dat het wel een tandje minder kan. De doels, doelstellingen voor na 2020 worden naar beneden bijgesteld. Gemiste kans, zegt voor de Boer, voormalig hoofd van het VN Klimaatbureau. In Radio 1 vandaag, nu het NOS-journaal Dorot Megens. De economische groei in Europa zet dit jaar voorzichtig door. De Europese Commissie gaat uit van een groei van 1,5 procent. De eurozone blijft daarbij nog steeds een beetje achter. In Cyprus en Slovenië krimpt de economie nog steeds. Alle andere landen groeien weer. In Nederland groeit de economie dit jaar met 1 procent. Vooral door een toename van de export. De Commissie betwijfelt of Nederland de voorgenomen hervormingen... van de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg wel waar gaat maken.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 Als ProRail en de reizigersorganisaties het plan goedkeuren... hebben volgens DNS ruim 4000 mensen een kortere reistijd. In oktober wordt bekend hoe de dienstregeling... voor volgend jaar eruit komt te zien. De Turkse premier Erdogan is woedend over geluidsopnames op internet... die volgens hem vals zijn. Gisteren verschenen op YouTube fragmenten uit een telefoongesprek... waarin Erdogan aan zijn zoon vraagt... om grote sommen contant geld uit hun huis in veiligheid te brengen. In een ander gesprek bevestigt zijn zoon dat het geregeld is. De grote vraag is of de opnames authentiek zijn... zegt NOS-buitenlandredacteur Gulza Ersetin. Het is heel moeilijk om, om, om dat te kunnen zeggen. Ik, ik vind sowieso dat als je naar Erdogan luistert... soms is het gewoon een beetje misvormd ook. En het lijkt alsof hij ligt en dan ook nog eens fluistert... waardoor je echt niet zeker weet of hij het is. Maar af en toe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 De daders vielen vannacht een internaat aan, barricadeerden de deuren van de slaapzaal en staken het gebouw in brand. Studenten die via de ramen probeerden te ontsnappen werden neergeschoten of hun keel werd doorgesneden. Hoeveel doden er zijn is nog niet te zeggen, militairen zijn nog bezig met het bergingswerk. De aangevallen school staat in het noorden van Nigeria waar Boko Haram een islamitische staat wil vestigen. De Nederlandse sporters die goud hebben gewonnen op de Olympische Winterspelen, hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. In de ridderzaal kregen ze een lintje uitgereikt door minister Schippers. Het zijn Jorien Termos, Lotte van Beek, Marit Leenstra, Koen Verweij, Jan Blokhuizen, Jorg Bersma, Michel Mulder en Stefan Groothuis. En ook de coaches Gerard Kemkers en Jack Ori werden geridderd. Twee gouden medaillewinnaars kregen geen lintje: Sven Kramer en Irene Wust. Want zij waren al ridder in de orde van Oranje Nassau. Zij kregen als aandenken aan deze winterspelen een beeldje. De sporters werden ook toegesproken door premier Rutte. We staan op de vijfde plaats in het medailleklassement. En dat doen we dus ruim voor grote wintersportlanden... zoals Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. En wat een geweldige prestatie. Een prestatie om enorm trots op te zijn. Het weer vanuit het zuidwesten trekt bewolking en wat regen over het land. 10 tot 12 graden is het. Vanavond wordt het weer droog. Morgen geregeld zon. Dan kan er nog wel een bui vallen in het zuidwesten. Maar dan wordt het opnieuw zo'n 11 graden. Er is een file, bijna het zwaan. Ja, en die staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft Zuid en Knaalpunt-Kleinpolderplein, 4 kilometer. Er staan kapotte auto's stilgevallen. De rechterrijstrook is dicht. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops, weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.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 Dit programma willen wij graag voor u blijven maken en dat kan als u ons steunt. Word nu lid van Omroep Max voor maar 5,72 per jaar en ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. lid Hartelijk dank. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Dat Hugo de Groot ooit in een boekenkist uit Sloot Loevestein ontsnapte... dat wisten we. Maar dat het ook een denker is waar we nu nog steeds iets aan kunnen hebben... horen we direct. Kees Boman is politiek denker waar we nu zeker wat aan hebben. Hij is straks hier voor zijn wekelijkse kijk op de gebeurtenissen in Den Haag. Welkom opnieuw bij Radio 1 Vandaag. Het gaat goed met het Europese klimaatbeleid. We lijken de doelen die we gesteld hadden voor 2020... ruimschoots te halen. Maar nu overweegt de Europese Commissie om de ambities... voor de jaren daarna weer naar beneden bij te schroeven. Afgezwakt klimaatbeleid dus. Als het huidige klimaatbeleid nou zo'n succes is... waarom gaan we dan niet gewoon op de huidige voet verder? Bij ons in de studio Ivo de Boer, voormalig hoofd van het VN Klimaatbureau... tegenwoordig werkzaam als adviseur op het gebied van klimaat... en duurzame ontwikkeling voor KPMG. Welkom. Dank. Wat vindt u eigenlijk van die ja, nieuwe naar beneden bijgestelde klimaatambities in Europa? Geen goed idee. De reden waarom Europa de huidige doelen zo makkelijk haalt... is vanwege de, de economische situatie waar we in verkeren. Dus het gaat slecht met de economie. Dan gaan de emissies naar beneden en haal je als het ware de doelen vanzelf. Doordat er minder auto's rijden en vrachtwagens? En, en minder auto's, minder vrachtauto's, ja. uh, minder industriële activiteit. Uh, gewoon de economie draait op een zachter pitje... en dan gaan de emissies automatisch naar beneden. Mm. En ik denk als je een, echt een moderne toekomst voor Europa voor ogen hebt... dat daar juist zeer ambitieuze emissiereductiedoelen bij passen. Maar op zich is het natuurlijk goed nieuws. Ik bedoel, we halen de doelen. We halen de doelen, maar om de verkeerde redenen. We halen de doelen dus niet omdat we de beoogde verandering in allerlei industriële processen hebben... omdat voertuigen ineens veel schoner worden... omdat we efficiënter stoken... omdat we meer duurzame energie hebben... dat zijn niet de belangrijkste drijfveren. De belangrijkste drijfveren zijn helaas gewoon het feit... dat het slecht gaat met de economie. Ja, en u zegt niet... Uh, hoe je het haalt, maakt niet uit als we het doel maar halen. U zegt, als dat kan, moet je eigenlijk nog veel verder gaan. Nou, we hebben ooit eens, uh, Europese regeringsleiders... die hebben in 2005 zeer lange termijn doelstellingen voor Europa geformuleerd... dat eigenlijk in 2050 de emissies met ten minste 80% naar beneden moeten. En dat was niet alleen gedaan omdat die emissies slecht zijn... maar ook omdat men toen een, een visie had voor een andere Europese economie. Een modernere Europese economie die efficiënter is... die zich meer op dienstverlening richt... die als het ware echt een sprong naar voren maakt. En ik ben bang dat met mondjesmaat beleid... en niet echt een, een duidelijke koers vanuit regeringsleiders... dat we dat ambitieuze doel uit het oog verliezen, dat vernieuwingsdoel. Dus dat we wel zeg maar, de emissiereducties halen... maar niet het vernieuwingsproces dat er eigenlijk mee werd beoogd. Ja, dat, dat is denk ik, ach, het is nu wel makkelijk eigenlijk, die, die doelen die halen we vanzelf... door om de verkeerde redenen, zegt u. Dus we hoeven er verder niet zoveel aan, aan te doen. D er is geen ambitie, er zijn, er zijn geen leiders op dit moment die zeggen... ja, een andere economie, anders denken over economie, dat zien wij zitten. Ligt het aan de mensen? Um, nou, je ziet geen sterk leiderschap op dit moment... alhoewel ik, ik wel bespeur dat, dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel... na de verkiezingen weer meer aandacht besteedt aan klimaat. En dat is goed. Ik bedoel, Ze is altijd een heel erg uh, uh, grote voorvechter van dat uh, thema geweest. De Fransen gaan in 2015 een grote klimaatconferentie uh, organiseren in Parijs... waar het tot een volgende ronde van internationale afspraken moet komen. Dus je ziet in ieder geval wel Frankrijk, Duitsland... Uh, dit thema weer, weer oppakken en een aantal andere lidstaten ook. Maar tegelijkertijd zie je dat de, de Europese industrie... steen en been klaagt over het feit dat de energieprijzen in Europa hoog zijn... vergeleken met de concurrentie uh, in het buitenland. Dus het zal zeer spannend zijn als de Europese Commissie in maart... de nieuwe ronde van klimaatplannen op tafel legt... hoe daar dan op wordt gereageerd door de lidstaten. Ja, Hoe uh, houden ze die uh, energieprijzen laag of hoe kunnen ze die lager houden? De energieprijzen zou je kunnen verlagen... door nog meer over te schakelen op kolen dan nu al het geval is. Want vanwege het feit dat er heel erg veel uh, gas is gevonden in Amerika... zijn de kolen heel erg goedkoop geworden. En komen al die goedkope kolen naar Europa toe. Je ziet dus ook al dat veel spiksplinternieuwe uh, gasgestookte centrales... eigenlijk de mottenballen ingaan voordat ze überhaupt geopend worden. Vanwege het feit dat die kolenprijzen zo laag zijn. Dus je zou over kunnen stappen op meer kolen. Je zou de elektriciteitsprijzen kunnen verlagen... om zo Europa concurrerender te maken. De maar, maar is dat ook niet logisch? Moeten we niet eerst uit die crisis op die manier... om vervolgens het ons weer te kunnen permitteren... in die nieuwe energie te investeren? We moeten zeker uit die crisis komen. De vraag is, wil je uit die crisis komen... door een stap naar voren te doen of een stap naar achteren? En ik ben een beetje bang dat als we gaan herinvesteren... in allerlei verouderde technologie... die je vervolgens 30 of 50 jaar moet laten draaien... om het rendabel uh, te maken... of we het dan in wezen niet nog moeilijker maken... om op termijn die sprong naar voren te maken. Dus u zegt eigenlijk, je moet verder kijken. Er is niet een manier waarop je eigenlijk uh, het op allebei terreinen goed, goed kunt doen. Dus dat je en de economie verder helpt, het bedrijfsleven verder helpt... en goed voor het milieu bezig bent. Nou, het, het lastige, uh, zeker voor de politiek van klimaatbeleid... is dat we allemaal weten dat het op, langere, op de langere termijn winst op gaat leveren... maar dat je op de korte termijn kosten moet maken... zoals bij veel dingen in het leven... om die lange termijn winst binnen te halen. En er zijn er maar weinig in de politiek die echt bereid zijn... om uh, op, de, op de korte termijn, zeker als het slecht gaat met de economie... op de korte termijn lasten te verzwaren... Om vervolgens over de langere termijn, misschien als een ander is gekozen... Uh, daar de, de voordelen van te het krijgen. Het kortzichtig beleid, zegt hij. Ja, het kortzichtig beleid. De, de angst om risico's te nemen, de angst om mensen op te zadelen... met hoge kosten, nu, baten later. Is dat niet inherent aan de politiek die altijd weer afhankelijk is... van de verkiezingen die er over twee jaar, drie jaar, vier jaar zijn? Dat is inderdaad uh, inherent aan de politiek. En mensen vragen me vaak waarom ik nog steeds geloof in internationale verdragen. Dat is onder andere vanwege de kortzichtigheid van de politiek. Ik moet u even uitleggen. Nou, als je in een, dus bijvoorbeeld in 1997 is het Kyoto-protocol afgesproken. Dat doelstellingen heeft vastgelegd voor 2010. En je ziet dat ondanks regeringswisselingen... de landen nog steeds gecommitteerd zijn uh, aan die doelstellingen. Dus door internationaal dingen af te spreken... Uh, die je over een langere termijn gaat bereiken... kun je landen aan iets binden dat over verkiezingen heen gaat. Dus de politiek hoeft niet zo kortzichtig te zijn wat u betreft? De politiek hoeft nee. niet kortzichtig te zijn. We zien ook vaak dat, uh, ik kan me nog goed herinneren... toen het Europese landbouwbeleid steeds steviger werd. Dat heel veel Nederlandse landbouwministers het eigenlijk wel fijn vonden... om naar Brussel te kunnen uh, verwijzen als alle bron van, uh, van ellende... Maar die internationale afspraken zijn voor mij vooral een, een heel erg nuttig middel... Om, uh, om goede afspraken te maken voor de lange termijn. Maar die lopen langer dan nationale afspraken? Die zijn makkelijker vast te houden. Als je bijvoorbeeld kijkt wat er nu gebeurt in Duitsland... waar er sprake is van het... Uh, omkeren van de energiewende, dus terugdraaien van de, van de overstap... de forse overstap naar hernieuwbare energie. Omdat het zoveel subsidie kost. Omdat het zoveel subsidie kost, maar die discussie is mogelijk... omdat een nieuwe regering binnen is gekozen... en daar anders over denkt dan de vorige regering. Hetzelfde hebben we gezien in Spanje... met uh, elektriciteitstarieven voor hernieuwbare energie. Die werden teruggedraaid nadat elektriciteitsbedrijven daar enorm veel in hadden geïnvesteerd. Ja, u gebruikt de term hernieuwbare energie. Dat zijn windenergie, zonne -energie, Dat is wind, dat dan, ja. wind zon, getijdenergie. Oh. Uh, eigenlijk voor mij alles wat niet fossiel is. Ja, u zegt, ik geloof wel in internationale afspraken. U hebt er heel lang heel dicht aan het vuur gezeten. Bent er bovenop zelfs. Toch bent u daarmee gestopt. Uh, is het wel fijn om, om er niet meer zo bovenop te zitten nu? Het is verschrikkelijk fijn om er... <laughs> Om het, er niet zo bovenop. Uh, en heel of een job. Ja, dat was het ook. Het is verschrikkelijk moeilijk om uh, zoveel landen met zulke uiteenlopende belangen een beetje één kant op, uh, op te krijgen, maar wel iets dat, dat moet gebeuren. We gaan kijken wat de Europese regeringsleiders in maart gaan besluiten. Voor dit moment dank voor uw reactie. Ivo de Boer, voormalig hoofd van het VN Klimaatbureau en tegenwoordig dus werkzaam als adviseur op het gebied van klimaat, duurzame ontwikkeling bij KPMG.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 Open up your eyes, then you realize. Here is never my everlasting love. I need you by my side.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 But I'll be right De Mikkelms versie van Everlasting Love. Vragen of opmerkingen? Mail naar radio.1vandaag.nl De festiviteit in de Ridderzaal, die zitten erop. De gouden medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen... die hebben een lintje gekregen, zijn nu op weg uh, naar de koning. NOS-verslaggever Gio Lippens was erbij naar... Uh in de Ridderzaal was zeker feestelijk daar, Gio. Ja, het was erg feestelijk. Vooral ook natuurlijk omdat al die gouden medaillewinnaars een lintje kregen. Behalve Sven Kramer en Irene Wüst. Want ja, die hebben al een lintje. En uh, je kunt het niet twee keer krijgen. Dus die hebben een beeldje gekregen uiteindelijk uit handen van mevrouw Schippers. Hè, de uh, minister van Sportzaken. Zij heeft in elk geval mooie woorden daaraan die medaillewinnaars uh, gespendeerd. En nu is iedereen naar beneden. We hebben het trouwens ook nog gezien. En dat was ook wel een leuk moment. Marianne Timmer, uh, ook schaatscoach natuurlijk. Ook uh, meda ...gewonnen met haar uh, dames. En die uh, heeft dus uiteindelijk een uh, prijs gekregen... ...voor uh, uh, de meest ja, belovende uh, coach van Nederland. Ja, en nu is het feest eigenlijk een beetje afgelopen. Of moet je zeggen, gaat het feest eigenlijk beginnen? De sporters met de medailles zijn nu op weg naar uh, de koning. En uh, de sporters zonder medaille, ja, die staan hier allemaal. Onder andere de vrouw met de mooiste tranen van de Olympische Spelen. Judith vis de, de, de, de, de, ja, de, de, de remster, de duwster wou ik zeggen. Maar ja, remmen is nog belangrijker ook bij bobs. Van de Nederlandse tweemansbob of de tweevrouwsbob. Judith, hoe beleef jij dit allemaal? Want je bent net buiten die medailles gevallen, maar het is wel feest. Ja, het is absoluut een feest. Ik moet zeggen, ik was toch wel een klein beetje stiekem jaloers... om hier al die medailles bij elkaar te zien. En wij met de vierde plekken door te gaan. Maar wat wij natuurlijk hebben gepresteerd is natuurlijk ontzettend goed. En daar moeten we ook gewoon heel erg trots op zijn. Het was een historische prestatie. En nog nooit was een Nederlandse Bob zo hooggeindig op de Olympische Spelen. De tranen daar, even voor de duidelijkheid... de mensen die dat niet hebben gezien, die waren van, uh, ja, van geluk. Hè? Dat was niet van teleurstelling. Nee, het was absoluut van geluk, van opluchting. Dat we dat hier gewoon zo ontzettend goed hebben gedaan. En dat we hebben laten zien wat we kunnen op het juiste moment. Moment. We hebben een moeilijk voorseizoen gehad. En om op deze manier te eindigen is echt ontzettend mooi. Wat heb jij je voorgenomen na dit feestje hier? De volgende keer? dan ja, Jij bent er niet meer bij geloof ik hè? Wat heb je al gezegd? Nee, ja, voor mij komt er geen volgende keer. Maar um, ja, ik heb gewoon besloten om gewoon van alles te genieten wat er nu op mijn pad komt. En uh, ja, dat doe ik met volle teugen. Maar de bobsleiers in de algemene zin. Er moet gewoon eens een keer weer een bobsleier Moet ooit op het podium kunnen komen. Denk je dat dat kan? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik weet niet of SME nu nog vier jaar doorgaat. Die maakt op dit moment natuurlijk de meeste kans. Maar, ehm... Um... Ja, de kansen liggen er gewoon. Alleen, ja, we zijn natuurlijk een land zonder bobsneebaan. Dat maakt het natuurlijk wel wat ingewikkelder. Maar wij hebben laten zien dat het wel wel degelijk mogelijk is. Oké, okay, nou, we gaan even naar Esmee trouwens. Want dan kunnen we het er meteen even zelf vragen. Misschien mag ik er heel even tussendoor. Ze geeft nu een interview aan het ANP. Esme, uh, Judith zegt net... Ik weet niet of Esmee via doorgaat. Esmee <laughs> zelf ook nog niet. <laughs> uh, nee, ja, kijk. Het is, het is heel gaaf om zo te presteren. Uh, alleen de kriebels voor die medailles die zijn er nog steeds. En, uh, dus... Ja, want wordt dat hier hier alleen maar erger als je al die medaillewinnaars op het podium ziet. Ja, als je hier zit dan heb je enorme waardering voor iedereen. Maar denk je toch wel, ja shit dat wil ik ook. En uh, ja goed, uh, het, het kriebelt gewoon nog meer dan het al deed. Alleen, uh, ja, wat ik al zei, ik ben arts en uh, ik wil gynaecoloog worden. Dat is nog een opleiding van zes jaar. En uh, ja, ik, ik moet gewoon alles even laten bezinken en dan kijken wat de opties zijn. Nou oké, okay. het zal in ieder geval op zijn vroegst pas over vier jaar zijn. Dan weten jullie dat alvast. Want dan staan we hier weer beneden in de ridderzaal. En dan gaan we dit zien of er inderdaad een bobbel op het podium staat. Oké, okay, Guillaume Lippen, dus was dat in Den Haag. Nu gaat het hele gezelschap naar de koning. En daar horen we vast later ook wel weer wat over. In D60 waar ik van schrik. Die willen in Den Haag bezuinigen op de bijstand en op armoedebeleid. Eenmalig 17 miljoen. En jaarlijks 5 miljoen. Ze benoemen nul keer het woord sociale zekerheid... in hun verkiezingsprogramma's in de vier grootste steden. Dat zegt toch iets over die partij. Het is een wonderlijke coalitie van de PVV en de Leefbare aan de ene kant... de D60 en de VVD aan de andere kant. Die steden momenteel dreigen te splijten. Landelijk PVDA-voorzitter Hans Pekman... in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kees Boonman, politiek commentator hier bij Radio 1 Vandaag, bij TV 1 Vandaag. De campagne is in volle gang, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Dit is een uh, uitspraak geweest uh, uh, kort geleden, anderhalve week geleden... op het Partij van de Arbeid congres. Maar het is toch wel aardig om het even nog terug te horen. Want de Partij van de Arbeid en de VVD die werken samen in een kabinet. En wel, ze zijn ook nog afhankelijk van D66, de ChristenUnie en de SGP. Maar op dit congres werd door die Partij van de voorzitter heel nadrukkelijk gezegd... dat lokaal, die VVD en D66, eigenlijk de aanjager zijn... voor een verdere segregatie in de samenleving. En dan legt hij daarbij uit, ja, landelijk kun je wel iets samen doen... maar lokaal ligt het allemaal anders. Nou, daar snapt een kiezer natuurlijk helemaal niks van. Dit geeft gewoon aan, het is ieder voor zich in deze campagne... en het zal de komende weken er stevig aan toe gaan, denk ik ja want zouden die landelijke uh, de kopstukken dan eigenlijk zich daar niet mee moeten bemoeien want daardoor komen ze niet die terecht. natuurlijk ja nou het is een enorme discussie ook in allerlei uh, kranten en vaktijdschriften over in hoeverre gemeenteraadsverkiezingen nu iets zeggen over de landelijke politieke situatie nou je kan daar allerlei wiskundige rekensommen op loslaten dat de cijfers van een gemeente misschien niks zeggen over uh, als er verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer. Wat het wel weergeeft, is de trend. Het gevoel wat mensen hebben over ook dit kabinet. En daar, uh, dat is de reden dat ook die landelijke politici... gewoon ook met landelijke plannen komen. Die natuurlijk wel een uitwaaiering hebben voor een gemeente. Vandaag bijvoorbeeld, groot verhaal van Sybron Buma. Uh, de nummer één van het CDA. Over de middenklasse die in de penarie is. Daar heeft het Financieel Dagblad de afgelopen week veel over geschreven. En die komt dus op voor een hele grote groep mensen, gewone werkende mensen... met uh, kinderen in een gewoon huis wonend, die eigenlijk hun bestaan nauwelijks meer kunnen uh, voortzetten, financieel. Um, D66 komt met een groot plan over onderwijs. En ook nog eens een plan om de steden minder deplorabel te laten zijn... en daar een impuls aan te geven. Nou, ga zomaar door. Al die partijen komen vanuit Den Haag... met een landelijk idee... Om die kiezer lokaal. Niet GroenLinks te nog over een 32-uur-werkweek? GroenLinks komt ook een heel opmerkelijk. Die presenteren vanavond in Amsterdam een plan voor een 32 uurige werkweek uh, hoe ouderwets zou je bijna zeggen in deze tijd? Maar misschien ook wel weer modern. Want een uh, volle werkweek is misschien ook weer wat veel. Met deeltijdbijstand, nou ja, met allerlei plannen, in ieder geval de arbeidsmarkt betreffende. Dat wordt door Bram van Ooyek gepresenteerd, de nummer één van GroenLinks. Maar dat moet natuurlijk invloed hebben op die lokale verkiezingen. En de VVD uit zijn mond? De VVD is altijd heel erg uh, rustig en op dit moment is dat wel een beetje het kenmerk van de VVD. Als je niks zegt kan er ook niks misgaan. Maar één voorbeeldje toch wel even eruit lichten, zo zullen ze het vast niet uitleggen. Die 80 kilometer uh, rondom Amsterdam en rondom Rotterdam, daar groeit een VVD ervan. Er is niks zo heerlijk als gas geven op een ringweg. En die mensen die daar wonen eh, rond die ringweg... die worden daar een beetje ziek van. En dat is nou net een onderwerp waarbij lokale verkiezingen... een enorme grote rol kan spelen. En dus heeft de minister van Verkeer Schoots van de VVD vandaag gezegd... nou ja, het hoeft niet echt, want de grens is niet echt... Uh, overschreden. Nou, de rechter was er toch bijgekomen? De rechter was er bijgekomen, maar ze had toch cijfers, ze had cijfers... dat dat toch nog wel te verkopen was, die 100 kilometer. We herinneren ons van vorig jaar nog trots... dat 130 kilometer bord tijdens de VVD-campagne... voor de Tweede kamerverkiezingen Lekker gas geven, allemaal vooruit. En uh, nu is ze terug naar 80 kilometer. En een ander onderwerp wat gaat spelen... waar ook een beetje ruzie in het kabinet over is... wat lokaal van grote invloed is... dat is uh, uh, de situatie in de grensstreken van die benzineprijzen. En daar zullen wij zeker van gaan zien... dat daar uh, voor de 19e maart een oplossing over moet komen. Want anders gaan daar partijen mee uh, de loop op. En gaan zij zeggen, ja, Partij van de Arbeid en VVD doen... Niks voor ons. En ik voorspel nog één onderwerp voor de komende dagen. En dat zal zijn de strafbaarstelling van de illegaliteit. Is in de Tweede Kamer vooruitgeschoven... over die gemeenteraadsverkiezingen heen. Maar afgelopen zaterdag een groot interview... met staatssecretaris Steven van de VVD... die eist van de Partij van de Arbeid... straks in de Tweede en de Eerste Kamer... dat ze allemaal de neus dezelfde kant op hebben... en accepteren dat illegaliteit in Nederland strafbaar is en dat niet eentje afhaakt. Nou, dat is gewoon een beetje dreigen. En ik sluit ook niet uit dat andere partijen... die nu het kabinet gedogen, zoals bijvoorbeeld D66 en de ChristenUnie... daar misschien de komende dagen ook nog wel eens een puntje van maken... omdat ze daar eigenlijk tegen zijn om nog eens extra te poren in die wat wankele, wat fragiele coalitie. Worden die gemeenteraadsverkiezingen dan een pleitszwam in de coalitie uiteindelijk? Nou, de uitslag die wordt natuurlijk op allerlei mogelijke manieren zo omgetoverd dat iedereen gewonnen heeft en dat het geen enkele rol speelt in Den Haag, maar kan je verzekeren, het speelt nooit als nooit tevoren een enorme rol als daar een stad als Groningen de Partij van de Arbeid een, een meerderheid verliest, als Amsterdam draagt. Gaat voor de Partij van de Arbeid. En, en daar uh, ziet het naar nou uit. En Rotterdam in eventueel ook en de VVD uh, echt verliest, dan wordt dat wel degelijk uh, uh, peentjes zweten voor die partijen. Maar dat ook zijn dan uh, Kees de uitslagen. En al die woorden die er voor die tijd over en weer gaan, daar blijft toch ook iets van hangen. Er blijft, de sfeer? Het blijft uh, zeker wat van hangen. Er uh, blijft vooral hangen uh, dat uh, mensen die gaan stemmen en een beetje geïnteresseerd zijn in politiek zich afvragen. hé, hey, die partijen doen het toch samen daar in Den Haag. En nu lijkt het net alsof ze tegen elkaar zijn. En misschien is dat wel een stimulans om helemaal niet op gedogers of coalitiepartijen te stemmen, maar te zeggen, wij stemmen gewoon op een hele andere partij. Een partij. Of een lokale partij ja. in het bijzonder En ook dat kan iets weergeven. Hoe meer mensen er op een lokale partij stemmen... zal het ook aangeven dat het vertrouwen... in die landelijke kopstukken aan het minderen is. Het is een wat negatief misschien verhaal voor de politiek... maar je kan het ook anders uitleggen. Het is echt een politieke campagne die uh, gaat om lokale verkiezingen... maar landelijk van zeer grote betekenis is. En die is nu echt... Gestart. Ja, en ook lokale politiek is uiteindelijk politiek natuurlijk. Dus uh, dat sluit heel erg mooi aan bij waar we het namelijk zo direct over gaan hebben. Uh, over die gemeenteraadsverkiezingen. We gaan naar Assen, want en daar gaan we op stap dan met een stadspartij die heet Plop. Wiens eerste wapenfeit is het voorkomen van een verkiezingsposterplak oorlog. Want je hebt net iets geplakt en uh, je draait je om en uh, de volgende die plakt er weer iets overheen. En dan is jouw boodschap weer weg. Dit is Radio 1. Het NRS door Ad De economische groei in Europa zit dit jaar voorzichtig door. De Europese Commissie gaat uit van een groei van 1,5%. De eurozone blijft daarbij nog wel een beetje achter. In Nederland groeit de economie dit jaar met 1%. Dat komt vooral door een toename van de export. Een oud-medewerker van de Universiteit Utrecht... heeft onderzoeksresultaten gemanipuleerd. Het is een celbioloog die volgens een onderzoekscommissie... gegevens in illustraties heeft verzonnen. De artikelen, vier stuks, verschenen onder meer... in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature... Volgens de commissie is de wetenschappelijke integriteit geschonden. Maar de man kan niet meer worden gestraft door de Universiteit Utrecht... omdat hij er niet meer werkt. De NS wil dat er vanaf volgend jaar op elk station in Nederland... minstens twee treinen per uur stoppen. Nu rijdt er op sommige trajecten nog maar één trein per uur. Moet onder meer extra sprinters gaan rijden tussen Heerlen en Sittard... en tussen Dordrecht en Breda. En de Nederlandse sporters die goud hebben gewonnen op de Olympische Winterspelen... die hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. In de Ridderzaal kregen ze een lintje dat werd uitgereikt door minister Schippers... Alleen Irene Wust en Sven Kramer kregen geen lintje. Dat hebben ze namelijk al gehad in het verleden, maar nu hebben ze wel een mooi beeldje gekregen als aandenken. Zijn de hoofdpunten. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 5 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Roosteren en Urmond staat 5 kilometer stil. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knoopund Polderplein, 7 kilometer. Er ligt een lading puin op de weg. De rijstrook is dicht. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Een spectaculaire fusie. Of is het eigenlijk een overname in ieder geval in de wereld van de klokkengieters in Brabant. Je hebt Ijsbouts in Asten en petit Fritsen in Aarle Rikstel. Onze verslaggever Laura Korst wil dus precies weten hoe dat nou allemaal zit. Nou, ze was bij Ijsbouts in Asten een uur geleden. Ze is toen uh, de auto gepakt en uh, naar Aarle Rikstel gereden. Voor de andere ja, kant, Laura. Ja, naar het adres Klokkengieterstraat 1. Nou, wat toevallig. Het, be het bedrijf zit hier al zo lang dat de straat. Uh, ja, meer of meer naar hem vernoemd is door hem. De straatnaam is geïnspireerd door het bedrijf. Um, ja, Frank Fritze, het, het is hier zo rustig. Ja, dat uh, klopt. Mijn uh, mensen die dus hier werkzaam zijn... zijn nu op bezoek uh, bij de Koninklijke IJsbouds uh, in Astro... om kennis te maken met uh, hun nieuwe werkplek, hun nieuwe werkgever. Inderdaad, ik kwam ze tegen toen ik uh, daar zo meteen daar, uh, zo, uh, zojuist uh, wegreed. Ja, u wordt overgenomen door IJsbouds, kan ik het zo zeggen? Uh, Ziet u dat zo? Nou, oh, uh, ja, het, ik, ik, ik word in zekere zin morgen overgenomen. De reden waarom ik word overgenomen is uh, gewoon... ik heb geen opvolgers. En uh, ja, de heer Ijsbouds uh, heeft mij benaderd met de vraag... Uh, God, uh, kunnen we misschien iets samen doen? En uh, uiteindelijk is uh, overname ja, is, uh, is er overgebleven. En dat klinkt een overname misschien iets simpeler dan, uh, dan het is. Want uh, Petit en Frits is een van de oudste familiebedrijven van Nederland. Dat bestaat al sinds 1660. Het is dus nogal wat. En... Uh. Ja, hoe, met wat voor gevoel staat u hier? Uh, een, een tweeledig gevoel. Uh, emotioneel heb ik daar uh, tot op de dag van vandaag nog heel veel moeite mee. Maar ja, het nuchtere verstand uh, zegt gewoon van... ja, god, dit is de beste oplossing. Ik heb geen opvolgers. Ik word uh, ook ouder. En uh, ja, wat moet, ik, uh, wat moet ik dan? Nou ja, en uh, de heer Ijswoots kwam uh, op, uh, op het idee van... god, uh, is overname iets? Ja... Ja, en, en zo dat, is het. Want u, heeft, u heeft vertelde me, u heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. Ja. Heeft u niet tegen ze gezegd? Nou, kom op. Het is een familietraditie sinds 1660. Geen gezeur. Nee. Kom op. Nee, nee, mijn vader heeft mij nooit verplicht. En ik heb een kind, twee kinderen ook niet verplicht. En iets wat je moet doen, zal nooit lukken. Nee. We zijn hier dus nu in de werkplaats. Ja, dit, we zijn dus omringd door de laatste klokken die, uh, die ja, u aan het maken bent. Uh. Ja. Per 1 mei houdt het op. Per 1 mei houdt het uh, officieel op, maar gelukkig uh, de naam Petit en Fritsen blijft bestaan. En het klokkenprofiel uh, die bij Petit en Fritsen behoren, die blijven ook gelukkig bestaan. Ja, en dat bedoelt u eigenlijk de klankkleur van een? Een typische Petit en Fritse klok, hè? u heeft een soort van eigen ja, ja, sound. Ja, ja, ja. Uh, Petit en Fritse heeft een eigen uh, klankkleur. Kijk, een, een C-klok van Petit en Fritse of een C-klok van uh, de firma IJsbouts, die zullen hetzelfde klinken. Maar de warmte, de klankleur, ja, daar zit toch wel verschillen. En de ene je houdt van Petit en Fritse, en de andere houdt van IJsbouts. En nu worden ze ja, zeg maar, uh, gezamenlijk op één adres gemaakt. Kunt u die grote klokken hier ook aanslaan? Nee, of? nee die kan ik uh, jammer genoeg voor u niet, uh, niet aanslaan. Hier staat een compleet carillon klaar voor de Oakland University in uh, Amerika, Michigan. Maar die staan klaar om uh, verscheept te gaan worden. En die worden eind deze week in de containers geladen. En dan gaan ze naar Amerika. Maar waarom kunt u een klok die zeg maar, ja, met de open kant naar beneden staat niet, uh, niet aanslaan? Nou, ik kan hem wel aanslaan, maar dan zult u wel horen wat voor geluid dat geeft. Oh, dus ik net... dacht misschien is het gevaarlijk. Nee, of... nee, nee, nee, kijk, dan zult u wel... Oh, dat, dat klinkt nee, gewoon niet. Dat klinkt gewoon <laughs> weg niet, niet. Dan klinkt een klok uh, dood. En, uh, dus uh, ja, zo kan ik het ook niet laten klinken. Op welke klok bent u nu het meeste trots? Die de firma die een Frits uh, gemaakt heeft. Het uh, is al lange, lange bestaan. Ja, er zijn uh, heel veel klokken. Maar een van de uh, toch wel uh, belangrijkste klokken die wij gemaakt hebben... is de uh, dodenherdenkingsklok op de waaldorpse vlakte in Nederland. Die elke uh, 5 mei geluid wordt. En dat is toch wel een hele belangrijke klok. Ja, dat is ook echt een beeld uit mijn uh, jeugd. Uh, iedere 4 mei zaten we voor de tv. Ja, sorry, 4 mei, 4 mei is dat. En ja, dat is toch wel, uh, als ik die klok hoor... die door mijn vader gegoten. Ja, dan gaat er toch wel iets door je heen. Wat? Ja, dat is hetzelfde als de klankkleur. Dat is niet te beschrijven. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En, en heel veel uh, ja, plezier en succes en sterkte nog die komende tijd. Jazeker, dankjewel. Maar dat zal wel lukken. Hè? En ik weet dat uh, het bedrijf gaat over in goede handen. En het personeel gaat over in goede handen. Oké, okay, en kunt u nog één keer? Ja, ja, Ja, ja, ja. ja.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 I saw you tumbling to the flowers Flowers that flung you up in the air Air So thick it a Enjoy the spectacle. Radio 1 vandaag. Hugo de Groot, de man die in 1621 in een boekenkist... uit Slot Loevestein ontsnapte, was een tegendraadse denker. Zozeer zelfs dat zijn analen over het ontstaan van de 80-jarige Oorlog... die aan het begin van de 17e eeuw in opdracht van de Staten van Holland schreef... niet meteen konden worden gepubliceerd. Pas in 1681, toen verscheen de eerste Nederlandse vertaling... van het van oorsprong Latijnse geschrift. En pas nu, ruim 300 jaar later... dus verschijnt de eerste vertaling in modern Nederlands... van de hand van latinisten Jan Wassink... met de titel Kroniek van de Nederlandse Oorlog. Meneer Wassink is hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Hugo de Groot, schrijver, rechtsgeleerde, toch eerst maar zeven, meneer Wassink. Wat was zijn positie nou in der tijd? Hij was een soort van woordvoerder van de Staten van Holland. En die Staten van Holland... Die waren dus de regering van het Gewest-Holland. En dat Gewest-Holland was het belangrijkste regio binnen de Nederlandse Republiek. Dus daarmee indirect bepaalde dus de staat van Holland... de politieke koers van de Republiek als geheel. En hij was woordvoerder omdat hij als, als geleerde uh, voldoende aanzien had om dat te zijn? Ja, en omdat hij dus ook als een belangrijke persoon... in het netwerk van Johan van Oldenbarneveld fungeerde. En nou ja, als een vertrouweling van Johan van, van Oldenbarneveld gold. Ja, dus een soort communicatiemedewerker zou je het uh, tegenwoordig kunnen noemen? misschien? Ja, nou, hij dacht achter de schermen ook mee over de politieke beslissingen die er moesten worden genomen, bijvoorbeeld bij de vredesonderhandelingen met Spanje, die dus vlak voor dit boek af was, werden gevoerd. He, daar zit hij wel op de achtergrond ook aan het werk als Iemand die meedenkt over de politieke koers. Of nou, over het beleid ook. Dat gaat ja. aanzienlijk verder dan, ja. dan alleen de, de communicatie. Nou is hij niet alleen van die ontsnapping bekend, maar ook als ja. rechtsgeleerde. Hij precies. heeft de basis gelegd voor de internationale wetgeving. Maar eh, minder bekend is zijn verhaal over die 80-jarige oorlog. Ja. Waar we het over hebben, het verhaal ja. dat u hebt vertaald. Over welke, eh, het gaat over die 80-jarige oorlog, maar wat, wat, wat bestrijkt het pre precies? Ja. Nou, hij heeft de hele periode van het begin in ongeveer eh, 1559. Tot aan het 12 bestand met Spanje in 1609 heeft hij helemaal beschreven. En ik heb daarvan nou het eerste deel vertaald dat de periode tot 1588 behandelt. En dat is het moment dat de, dat de graaf van Leicester, de commandant van de Engelse militaire hulp, na een soort van mislukte poging om een Engelse invloedssfeer in Nederland te vestigen, weer vertrekt. Ja, het, is, het is de periode natuurlijk dat de, de, de Spanjaarden... de katholieken uh, hier uh, de macht overeind probeerden te houden. Ja. Uh, en uh, dat, hij heeft dat blijkbaar op een hele bijzondere manier beschreven. Wat is ja. daar bijzonder aan? Nou, Hij heeft ervoor gekozen om de klassieke Romeinse geschiedschrijver Tacitus... als voorbeeld te nemen. En deze Tacitus staat onbekend dat hij een hele zwartgallige... messinische cynische blik op, op de gebeurtenissen en de personen heeft. Dus... Bij hem staan de, wat er, wordt de mens gedreven door eigenbelang. Door laksheid en een lafheid. En, dus, en hij brengt juist dus niet de mooie morele motieven. En het, en het, het ideologische heldendom in de geschiedenis. Van, van de alle voren. partijen niet. Ja, van alle partijen niet. En, en dus dat deed een, hij dus ook in zijn precies. anade. En de grootkijkers met dezelfde blik naar die opstand. En daarom hm. krijg je dus een heel gek verhaal. Want het is, in 1609 beleeft die republiek juist een grote triomf. Dat ze door die dat vredesbestand met Spanje min of meer als een onafhankelijke staat erkend wordt... en als op het he, politieke toneel in Europa als een krachtige mogelijkheid verschijnen... en die Spanje heeft weer te verslaan, dat maakt, dat maakt echt een hele diepe indruk... En dan uh, komt plaats... Hugo de grote, en die schrijft ja, er een dus beetje een die, vervelend die, die kies, die kies verhaal die over. Hij kiest dus voor een, heel ja. een, een, een, een, een beetje cynisch, zwartgallig verhaal houden. Want wat is zijn insteek dan? Wat, wat is het cynische en zwartgallige dan? Nou, wat, hij, wat hij laat zien is, uh, dat althans dus in zijn visie dan, die opstand dus gekenmerkt wordt... door een gebrek aan solidariteit tussen de Nederlanders, hè, tussen de steden, tussen de gewesten. door, dus door een gebrek aan organisatie. Uh, door het feit dat wat er dan goed ging, eigenlijk meer kwam door het falen van de vijand dan door het eh, heldendom aan de Nederlandse kant. Uh, en aan de kant, andere kant dat die, dat die, dat die Spanjaard dus uh, vreed is en ineffectief... en Philips II een stijfkop is die de situatie niet begrijpt enzovoort. Dus het wordt van twee kanten wordt het eigenlijk... Dus dat eigenlijk... het eigenlijk een beetje per ongeluk goed gegaan is ja. aan de Hollandse ja, kant? Ja, daar komt het dus. Nou, te zeggen, hmm. tot, tot 1588 gaat het eigenlijk alleen maar steeds slechter. En uiteindelijk klopt het ook. En in dat, dat jaar hmm. heeft de Spaanse commandant Parma... eigenlijk een heel groot deel van de lage landen weer heroverd... Um, en, en, en daarna gaat het, gaat het weer beter. Maar dat, dat stuk dat, dat blijft dus buiten beschouwing in het stuk dat ik nu vertelde. Ja, Maar, maar is er ook het feit dat hij niet alleen ook, laten we zeggen, de eigen partij... de Nederlanders kritisch benaderde, maar vooral ook uh, een beetje de religieuze angel eruit ja, haalde. Dat is, een reden dat mensen het niet ja, zo prijstelden? Klopt, dat moet je dus zien uh, vanuit de politieke context van de tijd waarin hij zelf schreef. En dat is dus ongeveer één à twee generaties later. waarin dus die. Die nieuw gevestigde republiek te maken heeft met een religieuze controversie in eigen huis. Uh, waarin de. De, de katholieke. Uh, ja, versies, dus de, nou, de nee, protestant. waarin ze in feite tussen, tussen de vrijzinnige protestanten en de uh, en de orthodoxe, gereformeerde okay. protestanten. Waarin dus die orthodoxe een hele sterke onafhankelijke koers voor, voor hun eigen kerk willen varen binnen binnen de republiek. Hè, buiten de controle van het wind van de Staten van Holland om. En die staat van Holland dat niet willen. Omdat ze dus bang zijn dat, dat, dat daarmee uh, dat, dat geloof op, opnieuw de agenda van de politiek gaat bepalen. Mm -hmm. En daarom laat Hugo de grote dus zien dat hij geeft dus een interpretatie van die opstand. Waarin dus dat geloof eigenlijk als motivatie voor die opstand eruit geschreven is. En dat is het toch eigenlijk maar weer om, om eigen belangen, om machtsposities ja, en, en, en mensen tegenover ja, elkaar gaat. Ja, en dat komt dus ook. Ja, nou, dan had je dus de mensen die zeiden... Uh, meneer De Groot, wilt u voor ons dus die geschiedenis opschrijven? Dan komt hij dan ja. met, met dat verhaal aan. Dat zal ja. hem dus in het geheel niet in dank afgenomen zijn. Nee, nou dat zie je dus ook, denk ik dan, terug uh, in het feit... dat het boek toen het klaar was, niet gepubliceerd is. Ja. In 1612 boek hij het Dat wilden aanstaan. ze niet hebben, van notenbenen hun eigen communicatiemedewerker. Ja, en ze hebben er ja? bovendien nog heel veel, heel veel geld voor betaald. Maar dus, ze hebben toch dus in een laan laten liggen. Ze hebben de twee oud-burgemeesters hebben het gelezen van tevoren. Die hebben vermoedelijk een rapport geschreven... maar dat hebben we helaas niet over. Um, maar het enige wat we weten is dat het dus in inlaas blijven liggen. Uh, tot 1657. Toen is er een, hebben zijn, Hugo de Groot zijn zonen... een editie van de Latijnse tekst gemaakt. Mm. Uh, en dus pas toen is het Want Toen was de Groot zelf al twaalf jaar dood. Ja. Ging, het, ging het eigenlijk over een strijd tussen de rekkelijke en de precieze? Zou dat en dat zo is de, de context. Die gaat, daar gaat dit verhaal dus... Eigenlijk niet over, want dit, dit verhaal beschrijft dus de opstand tot 1588. Mm -hmm. Maar er zit dus een tweede verhaal achter, er een tweede laag in... waarin dus he, de, de, de ideologische strijd van die strijd tussen de werkelijke en de precieze wordt, wordt uitgevochten. Er werd ook al over gezongen in die tijd. We hebben geloof ik een klein fragment van een lied uit die periode... Van het loze randje gezongen dat het klinkt. Daar nikketje en aantje de welkomst of drinkt. Nou, dat kalkendiefje stinkt. Hoe is benard, hoe aanzien staart. Nou, zien poten zijn verminkt. De vrije boeren die hadden in en daar zie je wel bij voeten. Text Joost van de Vondel, uit Camerata Trajectina. Dat is een voorbeeld van de strijd die op dat moment, zeg maar. Ja, dat is dus de. Strijd die op dat moment plaatsvond. Die dus zich ontwikkelt tot een bijna een burgeroorlog in, in de Republiek. Hè, dus zeg maar vijf, zes jaar later. Die op dit moment hè, nog, niet, nog niet geëscaleerd is. Maar Hugo de Groot probeert dus met dit verhaal... ook zo'n escalatie te voorkomen. Door dus te laten zien aan die orthodoxe gereformeerden, dat de opstand niet om dat geloof ging... en dat zij dus ook daaraan geen speciale, geprivilegeerde positie binnen die staat kunnen ontlenen. Ja, dat het toen niet op prijs gesteld, dat kun je je voorstellen... maar waarom heeft ja. het eigenlijk zo lang geduurd... voordat er überhaupt een, een hedendaagse vertaling van kwam? Nou, dat uh, ligt voor een deel omdat uh, wel zorg omgaan... Met, met, met het intellectuele erfgoed uit de 17e 18e eeuw... als je kijkt naar wat er in deze tijd geschreven is... ook de hele beroemde mensen... en. Ga maar naar een boekwinkel en probeer maar eens... een eh, vraag maar zo'n een boek van Erasmus of Hugo de Groot of Spinoza. Dat, dat valt tegen wat je dan op de, op de plank aantreft. Dus eh, dat is, ik denk dat is de, de belangrijkste factor. Een tweede factor is eh, binnen de geschiedschrijving... dat hij een soort van geschiedschrijving eh, beoefent... Uh, door de navolging van het model van Tatus wordt het heel erg een literaire omwerking van de geschiedenis. Uh, dat is een, een type geschiedschrijving dat sinds de 19e eeuw uh, onder historici niet meer uh, erg gewaardeerd wordt. De, de laatste jaren wordt de geschiedenis weer, weer, meer, uh, weer meer een literaire vorm. Hm. Maar in de 19e eeuw, hè, mensen als, als Robert Fruin, die, die vonden dit soort geschiedschrijving helemaal niks. Hm. En daardoor is het werk dus zelfs bij historici een beetje. Ja, vergeet nou, nu ligt het er in ieder geval ja. van uw hand, zouden we kunnen zeggen. In ieder geval de vertaling. Kunnen we daar voor nu nog wat mee? Behalve dat het leuk is om te lezen en mooi Ja, nou, Er zijn natuurlijk een heleboel kwesties die toen speelden en die nu nog steeds speelden. Hè. De verhouding tussen, tussen staat en kerk is nog steeds een thema... waar we, waar we uh, urenlang over kunnen doorpraten. Um, en verder, ja, je zou ook dus in meer op een, op een algemeen niveau... Hè. als je kwesties vergelijkt naar, naar vergelijkbare kwesties in nu... Kun je, kun, je, kun je ook zeggen, van dit gaat heel erg over het over de verhouding tussen algemeen belang en, uh, uh, en privaat belang. Nou, dat is nog steeds een heel actueel thema. Ja. Uh, uh, niet alleen landelijk, maar ook gemeentelijk. Dat hebben we net nog gehad bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dank voor uw uitleg, Jan Wassink. Het ging over de vertaling van Hugo de Groot's chroniek van de Nederlandse oorlog... en uitgaven van Van Teelt. Angelina, zo heet dat, van de stories. Na de huldiging van de Olympische sporters draait het in Assen weer om de raadsverkiezingen die op 19 maart eh, eraan komen. We hadden het er al eerder over met Kees Boman. Radio 1 Vandaag flyert vandaag mee met de stadspartij Plop in Assen. Die eh, middels Kees Boonzaaier stemmen probeert te werven op het centrale Koopmansplein. Mevrouw, mag ik u deze folder geven van de lokale partij? Nee? Hallo, zou ik je deze folder mogen geven voor de gemeente van Plop? Nee? De lokale partij? nee? nee ja, Geen dat belang? Oké. Okay. Weer iemand die de folder niet wil. Voelt u zich dan afgewezen? Nee hoor, helemaal niet hoor. Je moet wel een beetje doorzettingsvermogen hebben hoor. Wat staat er op de flyer? Ja, plop, de ogen en de oren van de stad. Dat is onze leus. Waar staat dat voor? Plop. Plop. Dat is, uh, het is vroeger was het polisch, uh, politiek logisch oprechte partij en dat is later in politiek lokaal onafhankelijke partij uh, gegaan. En, uh, maar de, plop, de, de oorsprong ligt gewoon dat het eigenlijk een soort van uh, protestpartij was. En uh, ja, dat is langzamerhand overgegaan naar een partij die dus eigenlijk deelmaakt van de uitmaakt van de Asse-samenleving. van het establishment? Establishment, absoluut niet hoor. Maar van het vastgeroest aan het plus. Ook niet vastgeroest aan het plus, want we hebben dus inderdaad wel op het plus gezeten, maar niet ten koste van alles willen behouden. Dus uh, de laatste acht jaar uh, zijn we oppositiepartij. Zal ik jullie deze folder aan mogen bieden? Van Plop? Oh, ja, die van Plop wel. Ja, die van Plop wel. je ja, uh, nou, uh, doet... had ook nog gemogen, ja, maar... Uh... Dat, uh... Uw fractievoorzitter Ruud Wiesema staat daarbij een hele club oudere mannen. Zullen we eens even kijken of we... Ja, dat is goed. Heren... Heeft u het jullie een folder aangeboden? Of, uh... Wij missen dat dak hier. Welk dak? Dat dak waar er zat. Oh, het is nu maar deels overkapt. Het was helemaal overkapt, het winkelcentrum. En wij waren ons mooie plekje kwijt. Oh, jullie stonden in één keer in de open lucht met elkaar te babbelen. Herkent ja. u dat? Kunt u er wat aan doen? Dat is eigenlijk de vraag. De gemeentes kunnen er zeker wat aan doen. want Wij gaan per over de buitenruimtes, bestemmingsplannen enzovoort. Dus kunt u als Plop garanderen tegen deze heren? Nee, nee. Dat beloof, dat beloof ik niet. Want dat zou, zou ik een beetje goedkoop vinden. Want dat, dat, dat komt niet terug. Maar Ruud Wiersma, fractievoorzitter van Plop. Ja, dat zo krijgt u natuurlijk. Die stemmen niet. Oh ja, want uh, we zijn het eens over een hele hoop andere dingen. Wat vindt u als fractievoorzitter van de oppositiepartij Plop? Hoe het gaat in Assen? Ja, als iets duur is in onderhoud zijn het luchtkastelen. Roep ik wel eens. En die zijn er veel in Assen? Ja, het, het zijn megalomane projecten in een, in een periode dat er eigenlijk helemaal geen geld is. En het geld wat er dan is, die, die worden uh, ja, verknoeid met spielerij als varen. Ja, want een van de dat dingen die hier recentelijk speelde, dat is het kanaal. Dat is doorgetrokken door de stad Assen heen. Ja. En daar maakt u zich boos over, want dat is te duur. Dat kanaal... Uh, is ruim 1200 meter kost ruim 40 miljoen. Dus 40.000 euro per strekkende meter. Megalomaan, mega uh, maar ook niet van deze tijd. Mevrouw, mag ik u deze folder aanbieden van de lokale partij Flop? Dit is het verkiezingsprogramma. Zijn u nou Flop? Ja, flop. <laughs> flop. Dat is ook wel eens een hele leuke. De naam die, die, die keert zich wel eens tegen ons, hè? zo van uh, ja, Flop en verkiezingen. Dus flop en verkiezing. Wij waren de voorkewte Plop. Dus wat dat betreft. Uh, hè? Meneer, mag ik u deze folder aanbieden van de verkiezingspartij Plop? Stemt u wel eens Plop? Nee, nog niet. Waar stemt u meestal op, als ik vraag mag? Nou, ik, ik mag geen voorkeur, meestal op de klassieke partijen. Waar, waar baseert u uw stem op? Ik zeg maar, ik uh, zoek naar passende baan. Ik zoek meer uh, een, een partij die echt voor ons uh, opkomt. We zijn een vergeten groep. Ik zie dat u heeft een gehoorapparaat. Uh, ja, is zeg het daarom moeilijk voor u om aan werk te komen? Moeilijk aan het werk te komen voor gewone baan. En onder druk, stress, dat lukt mij niet meer. En voor de sociale werkplaats ben ik weer te goed. En dan ben ik zo jammer, een soort partij van arbeid die participatie waar Die zegt, uh, alle mensen, mensen waar jongen die gewoon samen straks in, in de bijstand. André is campagneleider van Plop? Ja, dat klopt. U bent dan ook de initiatiefnemer van het beschaafd plakken hier in Assen? Ja, dat klopt. Uh, ik ben uh, zelf voor de vijfde keer nu met een campagnebaan gegaan. En ik heb me er altijd over verbaasd dat het uh, ja, wild plakken op die verkiezingsborden... Dat is, uh, want je hebt net iets geplakt en uh, je draait je om en uh, de volgende die plakt er weer iets overheen. En dan is jouw boodschap weer weg. En dat ziet er gewoon gelikt uit. En een stuk beter dan uh, ja, Jan en allemaal er maar uh, een zootje van maakt. Wat werkt er goed in Assen? Als, uh, dit is uw vijfde campagne. Wat, wat slaat aan? Nou, in ieder geval ons verkiezingsprogramma met toch een paar uh, items die de Assenaren willen aanspreken. Maar we hebben zelf ook weer uh, leuke snoephartjes uh, ingepakt. En dat is ook altijd wel een, uh, een trekker. En die wil ik jou bij deze wel overhandigen, alsjeblieft. Lekker, bedankt. <laughs> en zit u deze hartjes thuis in die zakjes te stoppen met de vrouw? Uh, nou, nee, ik zelf niet. Maar er zijn, is een ander lid van ons die heeft die taak op zich genomen... om uh, een paar duizend van die dingen in elkaar te knutselen. Mevrouw, u heeft die, die hartjes in die zakjes gestopt. Ja, klopt. Ja. Heb ik gedaan. Hoe lang bent u daar dan niet mee bezig? Uh, een uurtje of twee, drie. Nee, gewoon lekker voor de televisie en dan RTL uh, Boulevard of zoiets. Gewoon iets lekker ontspannends en dan gewoon lekker bezig. Het, uh, ik doe twee vliegen in één klap. Dank u wel, alsjeblieft. Over Assen, de ja. stadspartij. Plop, plop. Goed Zeker mooi, zeker. Ja. Zometeen, uh, ja, na vieren, dan gaan we het hebben over uh, de Koninklijke Ten Want die uh, hebben kunstvezels, die doen in allerlei uh, kunststoffen. En hebben nu uh, dus uh, iets uitgevonden voor superlichte auto's. Daar waren we mee bezig met het onderwerp. Ik hoor net. Dat het niet doorgaat. Het is super het niet doorgaan. Nee, klopt ja, wel, ja, we maar we gaan het er niet over hebben. We gaan het maar wel, wel over, telefoons over telefoons hebben. Precies, telefoons. En, uh, de, de sociale media die uh, worden ingezet bij de lokale verkiezingen. En of het niet nodig is om uh, nieuwe etikettenafspraken te maken. Want in het begin van onze uitzendingen hadden we het over mensen die zich steeds meer aan ergeren. En over uh, het gedrag van volwassenen en kinderen. Ja, en dat er af en toe misschien momenten moeten zijn dat je met elkaar afspreekt. Dat je eventjes niet belt. Zo is het. Je ja. We komen er samen wel uit. Okay. Ja. Tot zo.